Een uh, andere, van mijn favoriet merk, Benny. Alsjeblieft, 75. Ja. Sorry jong, ik zal u een briefje van 100 moeten geven, ik heb niks kleinere. Ja. Dan moet ik u 93,30 euro terug, alsjeblieft. Dank je. Ja! Benny! Ja, voor 50 euro benzine en een beetje rap. Oh ja, is, kun je 8 je 8 een beetje. kun jij u een teuning opvatten, jong? Dat is elementaire beleefdheid. hè? doet te zeggen, zak! Wil ik het niet wat? doen? Wat Stop er mee. stop! Dat ze stopt zijn, Nee, werk aan de winkel. Directeur, wat scheelt er? is een incident geweest in de shop van een benzinestation in Heikruis. Er is een man zwaar mishandeld. Ga daar naartoe. Damse is al vertrokken. Is die man dood? Nee. Ja, dan is het toch onze zaak niet. Romijn, ik heb nu al manschappen tekort. Kom ingerukt. Ik was nu net zo goed aan het slapen. Slaap als je met pensioen bent. oei. je hebt een gezicht als een donderwolk. Precies of dat is zo plezant, door de flipper uit uw bed gebeld worden. Wel, wat is er gebeurd? Wel, een trouwe klant, Felix van Malderen. Felix van Malderen? Wacht eens. Is. Dat is de baas van dat tuincentrum. Ja. Nou ah, wel, een dier, Die is die in elkaar geslagen door enkele jongeren. Hij leeft nog, maar hij is er erg aan toe, hè, volgens de kans van Pejottenland. Hij wordt vannacht nog geopereerd. Wie heeft de politie verwittigd? De winkelbediende, ben ik de zwaaf. Voila, hier is het gebeurd. Pas op voor dat glas. Tja, je ligt voor duizenden euro whisky te verdampen. Heeft de winkelbediende de herrieschoppers beschreven? Ze waren jong, met drie of vier en ze hebben van Maldre geslagen en geschopt. Veel meer komen er niet uit. Hij is een shock naar het schijnt. Iemand van slachtofferhulp heeft hem naar huis gebracht. Goed, dan gaan we straks met hem praten. Nu nog? Zullen we nu niet beter gaan slapen? Jij kunt slapen als je met pensioen bent. Alleroma, als de bliefde. Ja, en neem die bewakingstapes in beslag. Je slaapt al, hè? Ja, dan bellen we tot hij op Voor wat is het? Meneer de Swaaf, ik ben hoofdinspecteur van Deur van de Federale Gerechtelijke Politie. En dit is mijn collega, inspecteur Dams. Zeg maar, Rudy. Kom binnen. Meneer de Swaaf, vertel eens precies wat er in de winkel gebeurd is. Dat heb ik toch al gedaan? Je hebt ons niet alles verteld, hè, Benny? Voor ons onderzoek is dat belangrijk. Hoe zagen die mannen eruit? Ik weet het niet. Jong? Oud? Jong, denk ik. Meneer de Swaaf, probeer alsjeblieft een nauwkeurige beschrijving te geven. Maar dat gaat niet. Is dat type in de put, Benny? Ze hebben meneer Van Mulderen vermoord. Nee, nee, uh, hij leeft nog. Oké, enfin, ga maar eens uh, goed slapen. We komen later wel terug. De Zwaar aangeslagen. Bon, ik zie u morgen vroeg om acht uur voor de analyse van de bewakingstapes. Zo vroeg? Ja, Rudy, je kunt altijd ik nog slapen als je naar je... pensioen zet, ja. Allee, hoe zit dat hier? Je hebben we al niet genoeg tv gekeken. De beelden tussen 22 uur 13 en 22 uur 30 zijn voldoende. Hoezo? Nou, ja, kijk, ik heb al een paar tevens bekeken. Er staan drie camera's in die winkel, hè? Eén is gericht op de kassa. Een tweede neemt een algemeen beeld. En een derde is gericht op de twee rekken met sterke drank. En die eerste twee heb ik al bekeken. En? Iets gezien? Wel, uh, ja. Je ziet die man naar binnen komen. De eerste geeft van Maleren een duw. Je zegt iets terug. Die gast geeft hem dan een kopstoot, geduw en getrek. Ze struikelen allemaal tegelijk en duwen dat rek met sterke drank omver. Hmm. En heb je de gezichten van die agressors kunnen zien? Ja, nou, nee, die staan nergens op. Maar waar, Rudy? Ik heb die beelden niet gemaakt daarom, hè? Bon, kijk eens naar de beelden van de camera die op de rekken gericht staat. Oké. Okay. Ik spoel onmiddellijk naar 22 uur 14, dan is het incident begonnen. Voilà. Hier zie je ze in een flits, alle vier achter de twee rekken vallen. Wacht eens, wacht eens. Er is een hand te zien op de rek. Spoel eens terug. Zullen we nu zien? Yes. En die hand is gekwetst. Zie je dat bloed? En daar zit een zegelring aan. En de ring staat een haapje, gegraveerd precies. Maak van dat beeld een print en gebruik het voor het opsporingsbericht. En dan gaan we eens met mevrouw Van Malderen praten. Oh, fameus bedrijf. Meneer, en tot ziens. Dag mevrouw, ik ben van plan om een grote tuin aan te leggen. Dan zou ik je nu eens een paar dagen vrij mogen rondlopen. Kwestie van wat ideeën om te doen. Geen probleem. De deur staat altijd open, meneer. Kloots is het, uh, professor Kloots. Hier is mijn kaartje. Nog een prettige dag, mevrouw? Oh, mevrouw. Excuseer, heren. Mevrouw Van Mulder, ik ben hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gertelijke Politie. Dit is mijn collega-inspecteur Dams. Mevrouw. Heren. Ja, sorry, ik vervang even de kassierster. Genie! overnemen. Komt u maar mee naar mijn kantoor. Dank u. Dus? Wij doen al het mogelijke, mevrouw. Maar het incident is pas twaalf uur geleden gebeurd, hè? Heeft u gezien hoe erg mijn man er aan toe is? Zijn achillespees is doorgesneden. Hij heeft drie ribben gebroken. Rechterarm gebroken. Overal kneuzingen. Het is verschrikkelijk. Ja, dat spijt ons, mevrouw. Uw man had de leiding over de zaak? Hij was de zaak. Daar, aan de ingang, stond hij klaar voor de klanten als een eik. En wat is uw rol in het bedrijf? Ik heb de dagelijkse leiding. Financiën, administratie, personeel. Ja, ik ben de manager, hè. Ik heb ook nog een lab waar ik etherische oliën olie ontwikkel. Ik ben bio-ingenieur, dus zo onderhoud ik mijn kennis een beetje, maar... Maar u heeft me nog niet verteld wat mijn man precies is overkomen, hè, gisteravond. Dus geen enkele van de camera's heeft de beelden van die smeerlappen opgenomen. Ik ga de eigenaars van die nachtwinkel plat procederen. Hè? Ik stel voor dat u ons eerst ons werk laat doen, mevrouw. Maar je hebt niks. Je zegt het zelf. We hebben een beeld van de hand van een dader. Het raakt een zegelring met de gravure van een aapje, dat is alles. Het getuigenis van uw man wordt heel belangrijk. Nou, en dat van Benny de Zwaaf natuurlijk, ja, de winkelbediende. Maar uh, ja, ook hij heeft nog niks kunnen zeggen. De lammeling, zegt dus in de zaak van Malderen staan we nog nergens. Er is de foto van de hand met de zegelring. Die werd getoond in een opsporingsbericht. Dat zegel staat een aapje voor, dat is tamelijk uniek. Tja, maar volgens mij is dat toch een speld in een hooiberge. Eh, het sporenonderzoek? Ja, er werden twee bloedstalen genomen. Een van van Malderen zelf en een van de man met de ring. Eh, die bloeden aan zijn hand. En uit de eerste analyse van dat staal blijkt dat hij suikerziekte had. Hm, nou, dat is toch al iets... En die getuige, Benny de Swaaf, wanneer gaat hij nu eindelijk eens informatie geven? Straks, directeur. We gaan hem oppakken. Hij moet kraken. Komaan, hè, Romain. Ja, Van deun. Ah, dag, mevrouw Amaldre. Ah, hij is al in staat om te praten, uw man. Ah. Hij verwacht ons, zegt u. Ah, maar dat is heel goed nieuws. Ja. Dank u wel, hè. Laten we dan zien. Kom, we gaan naar het ziekenhuis. Ja. Meneer van Malderen. Dag heren. Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Mijn collega inspecteur Dans. Goeiedag. Uh, ze hebben mij zwaar te pakken gehad, inspecteur. Heeft u veel pijn? Ik krijg morfine, inspecteur. Dat moet je weten. Uh, zou u een persoonsbeschrijving kunnen geven van de daders? Oh. Het waren alle drie jonge gasten, zo voor haar in de twintig... Van de twee achterste ...herinner ik mij niet zoveel. Maar de eerste die mij... ...een kopstoot gegeven heeft... ...die, die droeg een wit kostuum. Maar, maar er is nog iets... ...veel belangrijkers. Ja, hè Benny, die jongen van de nachtwinkel... ...die kende die gasten. Heeft hij dat niet gezegd? Hij kon nog niet praten. Hij is in shock. Ja, maar hij kan u de namen... ...van dat krapuul geven. Hij kende ze heel goed, dat heb ik gezien... Dank u wel, meneer Van Mulder. We zullen Benny straks ondervragen. Als gij die matten niet vindt, zal ik ze vinden. En dan gaan ze aan. Want niemand doet Felix Van Mulder zoiets aan. Dat is blijkbaar niet thuis. Mooi, oh, lukken. De oordeel staat open. Meneer de Swaaf? Meneer de Swaaf? Politie? Benny? Die is er niet hè. Branding nog nogthans licht, hè? De Swaaf? Kom, we gaan hier eens kijken. Hallo? Benny? Is er iemand? Hallo Benny? Niemand? Ja, niks. Ah. Echt. Zijn kot staat je zomaar open. Mm Hou -hmm. oh, die eens weg, hè? Misschien potten pakken om de stress door te spoelen of zo? Ja, maar we moeten hem dringend spreken, hè, Rudy. Vraag aan de lokale waar zijn ouders wonen. Misschien weten die waar hij uit hangt. Nou, ja. let's go. En, al nieuws van de zwaaf, we zijn gisteravond nog bij zijn ouders langs geweest, maar dat was hij niet en ze wisten ook niet waar hij was. En vanmorgen zijn we ook nog eens bij hem gaan aanbellen, niet thuis. En op zijn werk was hij ook niet. Hij heeft twee dagen ziekteverlof gekregen, maar hij had vandaag opnieuw dienst, de ochtendshift. Zijn ouders hebben ook nog niks gehoord. Dan Kan zijn verdwijning iets te maken hebben met de zaak van Malderen? Tja, meneer van Malderen sprak toch dreigende taal. Als we zijn drie belagers niet pakten, zou hij het doen, zei hij. En volgens hem was Benny de Swaaf de perfecte link met de drie, want hij kende ze. Maar tegen ons hield Benny vol dat hij die drie niet kende. Ja. Zou het kunnen dat iemand de Swaaf heeft ontvoerd om hem de namen te ontfutselen? Ja, maar wie dan, directeur? De enige die daarvoor een motief heeft is Felix van Malderen. Maar die ligt in het ziekenhuis. En nog lang. Nou, zijn vrouw was ook niet goed gezind, hè. Maar ja, zo'n fijn klein madammetje. Die kan zo'n gezonde twintiger als Benny aan. Ja, oké, okay, goed. Uh, ik de zelfvermiste persoon, Oké. Okay. En ik stel voor dat we ook nog eens gaan praten met mevrouw Van Malden. Dag meneer. Goedemorgen. Hallo. Kan ik u helpen? Kunnen wij mevrouw Van Malden even spreken? Uh, die is in het labo. Die deur daar. Dank u. Dank u. Mevrouw. Heren. Komt u mij vertellen dat u de zaak heeft opgelost? Nee, mevrouw, we komen nu een paar vragen stellen. Kende u Benny de Swaaf? De getuige van de aanslag op mijn man. Mm -hmm. Heeft hij iets gezegd? Benny is sinds gisteravond spoorloos, mevrouw. Ah? Oh. Kende u hem zo'n beetje? Hoe zou ik? Ik kom nooit in die 25-24 shop. En u heeft hem de afgelopen dagen niet in de buurt gezien? Gisteren bijvoorbeeld. Luister, inspecteur. Ik kan u niet helpen. Misdaden oplossen is uw vak. Ik heb andere bezigheden, zoals je ziet. Mm. Is dat een van uw fameuze etherische olieën? Mijn paradepaardje. Scharlei. Pardon? Scharlei. Dat is een olie op basis van het kruid van de Salvia Sclarea. Ik maak de hoogst mogelijke concentratie. 250 kilogram kruid voor 1 liter olie. Produceer zo'n vijf fles per jaar. Want dat de moeite? Ik zei het al, het is een hobby. Om de kosten te dikken moet ik 2500 euro per fles aanrekenen. Oh, dat wordt sterk... Uh... Beetje muf. Naar een noten. Ja, goed. Mevrouw, sorry dat we u gestoord hebben. U hoort nog van ons. Dag. Dag, mevrouw. Oh. dat we na vier weken nog geen stap verder staan in de zaak van Malderen. Ja, directeur, sorry hè. We hebben geen enkele aanwijzing. En onze enige getuige, Benny de Swaaf, is nog altijd vermist. Ah, goeiemorgen. Eh... Ja, dams, wanneer gaan we nu eindelijk eens leren op tijd te komen op de briefings? Ja, directeur, maar ik krijg een telefoon van zo'n op Ayottomant. Uh, er is een laak gevonden in Heinkruis. Kom met Tja, die in Bermgrens aan uh, het terrein van Felix van Malderen... Dag jongens, long time no Dr. Maas, heel en ik. Oh, ja. is die de keel overgesneden? Erger, die jongen is half onthoofd met een machete of zo. En de moord moet hier gebeurd zijn. Kijk eens wat een plas bloed. Sommige mensen zijn echt ziek, hè. Al een idee van tijdstip van overlijden? Een uur of zes geleden. Dat is rond twee uur vannacht dus. Ja, en ik heb nog een paar details voor jullie. Kijk, die jongen heeft hier een snijwond aan de linkerhand... en hij draagt een zegelring met een aapje... Doet dat een belletje rinkelen. Wacht eens. Dus dit is mogelijk een van de drie agressors van Felix van Malderen? Ja, ik zal dat samen met slachtofferidentificatie proberen aan te tonen. We zullen het bloedstel dat toen genomen is vergelijken met het bloed van het slachtoffer. Meer nieuws na de autopsie. Oké, okay, merci, Veronique. Kom Rudy, nu weer het toch zijn gaan we eens een, een kijkje nemen bij Van Malderen. Hé, hey, dokter Maas. Hé hey, jongens, hè. Dat is nog eens een schoonhuis, hè? Die mensen hebben smaak. En kluiten. Ah, meneer Van Duin, meneer Dans, Meneer Van Maldre, goedemiddag. Goedemiddag. U bent weer present, zie ik. Ja, je vergaat niet, hè, man. <laughs> ik werk nog niet, maar dat komt nog. Kom hier, mensen, kom. Mijn vrouw is er ook nog. Dank u. Uh, volg maar. Sorry, ik ging een beetje, het is niet waar, de mannen van de wet? Na één maand is opnieuw op. Deze keer heb goed nieuws, hoop ik. Uh, niet zo goed, vrees ik, mevrouw. Er is vanmorgen weer een lijk gevonden in de berm die aan uw terrein grenst. En wat hebben wij daarmee te maken, als ik vragen mag? Heeft u niks speciaals opgemerkt? Huh, beste vriend, ons terrein is 15 hectare groot en volledig omheind. Hoe zouden wij nu iets gemerkt kunnen hebben? Meneer Van Malderen, de kans is groot dat het om een van uw belagers gaat. De man die u die kopstoot heeft gegeven? Ja, en? Wel, ik herinner mij dat meneer Van Malden ermee dreigde... de jongelui te doden als hij ze eerder vond dan wij. Maar oh, inspecteur, je moet dat toch niet letterlijk nemen. Ik was razend op dat moment. Maar ik zou zoiets toch nooit doen? Waar was u tussen één en twee van acht? Zeg, ga ons beschuldigen? Wij lagen in bed natuurlijk, hè, te slapen. Zijn daar getuigen van? Wij slapen niet met getuigen, dommerik. Ja, pusko, pusko. Mijn collega bedoelt mevrouw... Kan iemand bevestigen dat u tussen 1 en 2 in bed lag? Niet iemand, maar iets. Op ons alarmsysteem staat een klok. Die registreert precies wanneer en hoe lang het alarm onderbroken wordt. Jij zult zien dat het de hele nacht gewerkt heeft. Dus wij zijn niet buiten geweest. Dat zullen we verifiëren. Maar ik stel voor dat zowel u als mevrouw zich ter beschikking houden van het gerecht. Ach, wat. Nog een prettige dag verder. Ik zou graag een huiszoeking houden bij de Van Er klopt iets niet. Ja, maar dat krijg ik aan de onderzoekssector niet verkocht. En ze hebben een alibi. Ik geloof daar niet in. Kan die tijdsregistratie niet stilgelegd worden? Door een echte specialist misschien? Momentje. <coughs> ja, van Deun. Romain, ik ben klaar met de autopsie. En ik heb nieuws dat uw dag zal opvrolijken. Goed, we komen eraan. Nee, hey, meneer oh. Ah, de jongens. Bon. Klaar voor de show? Ja. Daar gaan we. En ja, deze persoon, Dave Mertens, uh, is 22 jaar... ...werd inderdaad vermoord door een hou in de halsstreek met een scherp voorwerp. Waarschijnlijk een machete of, of iets dergelijks. Hmm. En? Is het onze man? Ja, inderdaad. Zijn DNA correspondeert met dat van het bloedstalen op de plaatsdelict... En hij heeft ook suikerziekte. En er is die fameuze ring met dat aapje. Dus ja, deze dode man en de man die van Malderen aanviel... zijn wel één en dezelfde persoon. Schitterend, Veronique, schitterend. Dat was het. Nee, nee, nee, nee. Uh, Romain, ik, ik heb iets zeer curieus vastgesteld... Meneer Mertens heeft voor zijn dood een niet zo courante stof geïnhaleerd. Scharlij, oftewel muskaatsalie. Het is niet waar, ja, wij... ja, dat is een olie getrokken uit de salvia sclarea. Ja, dat weten we. Dat raakt raar, hè. Naar kruiden. Wow, naar mannenzweet, vind ik. Al ah, vaak moet dat niet hebben. <laughs> ja, ik dacht dat mannenzweet erotiserend werkte. <laughs> ah, bon. Wat weet jij daarvan, snotneus? <laughs> zeg, man, kunnen we een beetje bij de zaak blijven, welk effect heeft dat scharlij? Wel... In de concentratie zoals we die bij hem hebben gevonden, werkt dat bedwelmend. En iemand die zo'n zuiver distillaat kan maken, ja, dat is een echte krak. Wij kennen zo iemand, hè. Kom, Rudy. Dr. Maas. Dag. Die parfum is anders ook bedwelmend, hè. Ach, hè. wat is er nu weer? Mevrouw Van Mulderen, uh, mogen wij even binnenkomen? Ik heb iets zeer belangrijks met u te bespreken. Is uw man er ook? Ja, ja, zeker. Allee, kom binnen. De heren willen ons dringend spreken. En wat is er zo dringend? Meneer en mevrouw Van Mulderen, ik arresteer u op verdenking van de moord op Dave Mertens. Wil u rustig met ons meekomen naar het bureau? Maar dat kunt u niet doen, zeg. We hebben niks misdaan. Nooit of nooit ga ik mee naar dat bureau. Buiten. Of ik zie niet over. Wil ik het niet doen? Meneer Van Malderen rustig, hè. Leg dat pistool op de vloer. Kom. U gaat mee en wij komen straks terug voor een huiszoeking. Kom. Ja. Ja, pandeur. Ah, kas. Wat er nog een lijk. Op dezelfde plaats... Geert Koesus. Schipdal. Oké, okay, we komen langs. Maar een beetje geduld. Hè? We hebben eerst nog een uitzoeking. Oh, om de bovenverdieping, niks. Op het gelijkvloer, niks. Nu nog de kelder, hè? Go. Het is hier wel proper, hè? Mm -hmm. In de wasplaats is ook niks te zien. Wat? Daar? Hallo! Achteruit, Rudy. Ja. Jezus, ik dacht dat je mij niet gehoord had. Wat meer uit? ben Hoe lang zit die hier al? Ik weet het niet, vier weken, schat, ik, ik wil naar buiten. Oké, okay, oké, okay. rustig, rustig. Madame van Malder is s'avonds bij mij komen aanbellen. Ik deed de deur open en ze duwden met een doek in mijn gezicht, met een soort parfum. Scharlai. Heet dat zo? Mm -hmm. Man, man, man, op een paar seconden zijn de stoom tegengezakt, gewoon door uw knieën. Zij en Felix wilden dat ik de namen gaf van de drie gasten die Felix in elkaar geslagen hadden. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, maar ze waren van plan om mij vast te houden tot ik de namen gaf. Maar je heb ze niet gegeven? Tuurlijk niet, ik ken ze niet. Ja, daar is er zeker van. Absoluut. We hebben Benny de Zwaaf ontvoerd, ja, ja, dat geven we toe. Hij moest ons de namen van die gastjes geven, zodat we ze lesken zouden kunnen leren. Oh, iemand vermoorden? Oh, oh, oh, zo zijn wij toch niet? U liegt, meneer Van Malderen. Ik recapituleer. Ten eerste, u had een motief. Want die boefjes hadden u zwaar toegetakeld. En Ten tweede, heeft u zelf gezegd dat u ze zou vermoorden als u ze eerder vond dan wij? de man, hè? Die bedoelde dat zo niet. Laat mij uitspreken. Mevrouw ontvoert Benny de Swaaf en verdooft hem daarbij met scharlai. Dave Mertens en Geert Koeses werden voor ze vermoord werden verdoofd met scharlai. Scharlij uit uw laboratorium en de lichamen werden ontdekt vlakbij uw bedrijf. Moet ik daar nog een tekeningsje bij maken, zeg? Dans. Rudy, ik weet wie Dave Martens vermoord heeft. En Geert Koes Ik heb de foto van Geert net op tv gezien in dat opsporingsbericht. Ik ken Dave en Geert, Koes zelfs, en Liam ook. We zaten samen op de hotelschool en we hebben nooit een grap met hem uitgehaald... en hij is beginnen panikeren en hij is volledig beginnen doorflippen. En nee, en... Ik ben niet kalmen, jongen. Wie heeft volgens u die moorden gepleegd? Volgens mij kluit, dus dat was een docent van ons. Hij moet mij hebben en Liam Mestag ook. Meer Kluit... Dus... Doe mij niks, laat mij leven. Dat kan ik mij niet permitteren, Benny. Ik zal u de tape geven, ik weet waar dat hij is. Ja, dat zal wel. Maar je hebt waarschijnlijk vijftig kopies. Het spijt me meer. Oh, shit. Bon, de onderzoeksrechter heeft zeker voldoende elementen om u een tijdje vast te houden. Je zult hier niet zo snel weg zijn. Wat lief? Dat is het onrechtvaardigste dat ik ooit gehoord. Kom hè, we moeten weg. Ramp, Kom. De voordeur staat open, hier is niemand. Rijd naar de plek waar de lichamen ontdekt zijn. Kom, rap! hoofd afhakken met een machete. Ik kon niet anders. Het is niks, jong. Dat been zal wel genezen. Ja, ik heb Dave Mertens vermoord. En Geert Koesens. En Benideswaaf en Liam Misdag zouden zijn gevolgd... als u mij niet te pakken had gekregen. Maar waarom, meneer Kluitens? Waarom? Ik ben gastdocent... Aan de hotelschool. In 2005 gaf ik les aan Dave, Benny, Geert en Liam. Goeie studenten, maar vier smeerlapjes. Ze zaten dikwijls aan de kook. Vooral Dave. Hij was de leider van de Brusselaars. De Brusselaars? Ja, zo werden ze genoemd. Omdat ze allemaal uit deze streek kwamen. Benny was van halen. Dave kwam uit Dilbeke. Enfin. Dave poeste de anderen om altijd maar zottere dingen uit te halen. Ik kon er meestal mee lachen. Met die onnozzelen tijden. Tot ze mij eens liggen hebben gehad. Ja, ik luister Ik had toen een affaire Met een collega, docenten Een getrouwde vrouw We huurden samen een klein appartementje En daar zagen we elkaar mm -hmm. De Brusselaars zijn daar op een gegeven moment achtergekomen Dave is een flatje binnengedrongen En heeft daar een spy geïnstalleerd En ze hebben nu gefilmd In volle actie Haarscherp Was dat niet zo erg? Meneer Van Deun ik ben manager van een complex van serviceflats voor superrijke senioren in Ukkel. Ik verdien daar rijkelijk mijn boterham. Als dat filmpje ooit zou zijn uitgelekt, dan kon ik het allemaal vergeten. En wat deden ze? U afpersen? Nee. Nee, niks. Ze hebben mij dat één keer laten zien om mij uit te lachen. En verder deden ze niks. Maar voor mij was dat filmpje een tikkende tijdbom, meneer Van Deun. Dat verstaat u toch? Wat als ze dat op het internet zouden plaatsen? YouTube bijvoorbeeld. Ik heb jarenlang in angst geleefd, maar ik kon niks doen. Tot ik op televisie het opsporingsbericht zag in verband met de zaak van Maldre. En dat bericht klonk voor mij als hemels klokgeluid. Opeens was er iemand in mijn plaats die de schuld zou krijgen als ik die vier zou vermoorden. Zij hadden tenslotte Felix van Maldre afgetuigd. Ja, en hoe wist u zo zeker dat het Dave en zijn vrienden waren? Omdat. De... Ik kende de zegelring van Dave en ik wist dat hij suikerziekte had. Ja, en dan? Dan... ...ben ik klant geworden bij Van Malderen. Ik gaf mij uit voor een zekere professor Kloots... ...die een tuin wilde aanleggen. En ik liep daar dus vaak rond in de zaak. Ik raakte bevriend met het koppel. En Guylaine toonde mij haar laboratorium... ...waar ze onder andere scharlei maakte. Op een dag heb ik een fles gestolen... ...en de rest, ja, dat weet u. Jouw ja, handen toveren op mijn Ah, Santé. School... Hoe ah. zal het met Sam zijn? Bel daarop, hè? Hij zegt dat we potten aan het pakken zijn in Dalper. <laughs> dat kan het een beetje water <laughs>